je nog bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met in het noordwesten langs de kusten en de bui. En het wordt vandaag ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A7 van Horen naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en de afrit Weidewormer 5 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is woensdag 26 oktober. en vandaag, vandaag moet het gebeuren. Europese regeringsleiders gaan vandaag de eurocrisis oplossen. Mm, nou. Aanwijzingen dat dat ook echt gaat gebeuren hebben we nog niet hoor. En ook concrete bedragen worden niet genoemd. Joris van Poppel doet verslag vanuit Brussel. En hij heeft Mark Robin Visser op sleeptouw. Ze zijn vanochtend op pad op te kijken of ze nu al ergens nieuws kunnen halen. En we hebben contact met onze correspondenten in de belangrijkste eurolanden. En met Griekenland, waar de spanning oploopt, wordt gewacht op witte rook vanuit Brussel. Connie Keeser doet verslag vanuit Athene. En premier Rutte zit vanochtend alweer aan de telefoon met zijn collega regeringsleiders. Tot gisteravond laat moest hij nog in debat met de Tweede Kamer over de eurocrisis. Straks een verslag van dat debat. Hij moest ook nog in de Eerste Kamer zijn voor de algemene beschouwingen. Ook daarvan een verslag. En de weigerambtenaar lijkt de langste tijd wel gehad te hebben. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geen ambtenaren. De burgerlijke stand meer die geen homohuwelijken willen sluiten. We praten daarover onder andere met Vera Bergkamp van COC Nederland. De voordeur van het Centraal Station in Amsterdam gaat na zeven jaar verbouwingen weer open. Onze verslaggever ligt voor die deur. En de rijdende winkel, weet u nog, voorheen de SRV-man heeft opeens weer toekomst. En de Harkermaarsen Boys speelde gisteravond tegen de profs van Veen en hadden een leuke avond en geen schijn van kans. Duitsland hoort u later. Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet. Moet u even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bijvoorbeeld over de eurocrisis... stel die dan op Twitter onze naam daar, NOS Radio 1. Ja, er moeten nog flinke hordes worden genomen... voordat de schuldencrisis definitief is bezworen. Zijn premier Rutte gisteravond tijdens dat debat in de Tweede Kamer.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 En we moeten ervoor zorgen dat de banken voldoende geherkapitaliseerd zijn... zodat ze ook voldoende kracht hebben om door de moeilijke volgende maanden te kunnen heenvaren. Nou, dat is nogal een lijstje. En over de meeste daarvan is nog lang geen overeenstemming tussen de euroleiders. Die praten vanaf zes uur vanavond in Brussel over oplossingen voor de schuldencrisis. En daar wordt in Washington met veel interesse naar gekeken. Europe's financial crisis poses the most serious risk today to the global recovery. Let me emphasize... De verandering van de huidige Europese crisis betekent groot voor ons hier in de Verenigde Staten. Want ons land no heeft geen groter, niet no economische relatie dan we hebben met Europa. U hoorde de Amerikaanse onderminister van Financiën Collins. Een oplossing voor de crisis is van mega belang, ook voor de Verenigde Staten, zo zei hij. Volgens hem is de Europese schuldencrisis de grootste belemmering voor economisch herstel in de wereld. De politie is verantwoordelijk voor het ongeluk op de A2... waarbij zaterdag, na een achtervolging, een auto op een file inreed... en een man om het leven kwam. Het zegt de man die als bijrijder in de achtervolgende auto zat. Volgens hem was remmen of stoppen door het rijgedrag van de politie geen optie. Nadat de politieauto niet meer voor ons uh, kwam... maar alleen links en rechts van ons nog reed en achter ons reed... klapten wij bovenop de file. De file zou je zien aankomen als, als je alleen maar vooruit keek... en niet lette op de politie die je van de weg probeert te drukken. De file is op zo'n korte afstand voor ons gecreëerd... dat remmen geen mogelijkheid was, denk ik. De mannen hadden getent langs de A2 en reden daar weg zonder te betalen. Op de A2-richting Amsterdam werd het duo achtervolgd door politieauto's. Die werden volgens de politie geramd. Maar de 24-jarige bijrijder plaatst vraagtekens bij de massale politieinzet. Er zou namelijk helemaal geen sprake zijn geweest van een gevaarlijke situatie. Op het moment dat er weggereden werd... toen was er nog niet zo'n groot gevaar. Het gevaar ontstond pas toen de politie het verkeer stopte... minder op de snelweg. En daar reden vader en zoon dus bovenop. Die file was expres door de politie veroorzaakt. Maar de advocaat van de bijrijder vindt dat de politie... niet zomaar een roadblock had mogen opzetten. Maar ik vind dat de vraag moet zijn... moet de politie in een zaak waarbij je op een gegeven moment op beeld hebt... benzine die voor nog geen 60 euro aan benzine meenemen... moeten wij voor personen die dus gezicht bekend zijn, een rookblok creëren en andere weggebruikers... terwijl we zelf zien dat deze besturen niet stoppen, in gevaar brengen. Dat zou de vraag moeten zijn. 24-jarige bijrijder die u net hoorde. De zoon is gisteren vrijgelaten. De bestuurder van de auto, de vader, zit nog vast. Hem wordt doodslag en poging tot doodslag ten laste gelegd. Turkije heeft aan meer dan 30 landen alsnog hulp gevraagd... naar de zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Vooral aan tenten is een groot gebrek... Deze man, We kunnen niet schuilen in de tenten en er zijn ook geen dekens. Volgens hem hebben ook kinderen en ouderen zulke problemen. Het kwik in het ramgebied kan s'nachts dalen tot onder het vriespunt. Israël heeft ook een verzoek om hulp gekregen. En dat is toch opmerkelijk, want de relatie tussen Turkije en Israël was de laatste tijd verslechterd. Israël had zelf ook al hulp aangeboden. De Tweede Kamer vindt dat alle ambtenaren van de burgerlijke stand homo stellen moeten trouwen, ook als ze daartegen gewetensbezwaren hebben. GroenLinks Kamerlid van Gent vindt dat de discussie over de zogenoemde weigerambtenaren nu wel lang genoeg heeft geduurd. Nou, die duurt inmiddels tien jaar en ik moet u zeggen, ik heb daar helemaal genoeg van. Dat geldt niet alleen voor mij, gelukkig nu ook voor een meerderheid van de Kamer. GroenLinks heeft zich daar altijd sterker voor gemaakt. En ik vind het heel goed nieuws ja, dat aan deze discriminatie nu snel een eind wordt gemaakt. Veel partijen willen al een ban van weigerambtenaren. Nu ook de PVV voor is, is er een meerderheid in de Kamer. Het kabinet is niet van plan om weigerambtenaren te ontslaan. Omdat er in iedere gemeente ook ambtenaren zijn die wel homostellen willen trouwen. PVV-kamerlid Van Klaveren adviseert het kabinet om toch maar naar de Kamer te luisteren. We gaan er volgens nog vanuit dat mocht er een motie aangenomen worden, dat die gewoon uitgevoerd wordt. Dat is wel zo netjes. Mocht het zo zijn dat ze dat dus inderdaad niet doen, ja, dan zullen we andere stappen moeten nemen en wellicht dat we dan echt zelf komen met een, met een voorstel voor een andere wet. Het kabinet is dus gewaarschuwd. De grootste kamerfractie, die van de VVD, houdt zich trouwens stil in deze discussie. Mogelijk is dat omdat coalitiegenoot CDA wel ruimte wil laten voor weigerambtenaren. De politie in Kenia heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij achter de aanslagen van maandag zit. Bij die aanslagen op een busstation en een bar kwam één persoon om het leven en raakte er 20 gewond. This is a person who is a member of one of the cells who have been involved in terrorist activities within the country. I have no doubt in my mind that we are going to get valuable information from him and through other intelligence sources, so that we can bring to book all the other members of the cell. Volgens de politie behoort deze man tot een terroristische cel. De politie hoopt naar aanleiding van de getuigenverklaringen... nog meer leden van de groep te kunnen aanhouden. Meteen na de aanslag werd al gewezen op de terreurgroep El Shabaab. Kenia is twee weken geleden een offensief tegen die groepering begonnen. De leiders van Latijns-Amerikaanse landen willen westerse landen aansprakelijk stellen voor de milieurampen die het gebied regelmatig treffen. Die worden deels veroorzaakt door het veranderde klimaat, maar juist daar kunnen de getroffen landen vaak niets aan doen, zeggen ze zelf. Het is niet mogelijk, nou, het kan niet zo zijn dat westerse landen verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2. Terwijl wij met de gevolgen zitten, dus president Funes van El Salvador. Samen met de leiders van zes andere landen willen ze het punt aan de orde stellen op de klimaattop in Durban. In Zuid-Afrika, die is in december. Nu, hebben we nu even aandacht voor artiesten die niet meer onder ons zijn? Ik wil van jou geliefd worden, alleen van jou. Niemand you, just you. Nobody else but you. Hoort u net. En van alle overleden artiesten hebben zij het meeste geld verdiend. Michael Jackson bracht afgelopen jaar het meeste op, 170 miljoen dollar. Presley was postuum goed voor 55 miljoen. En Marilyn Monroe eindigde als 30 met 27 miljoen dollar. In de top 15 van de lijst, die werd samengesteld door het blad Forbes... staan verder namens Andy Warhol en Stiek Larson. Kijken nog even naar de beurs. Op Wall Street eindigde de handelsdag met verliezen. De Dow Jones verloor 1,7 procent. technologiebeurs Nasdaq eindigde zelfs 2,3 procent lager. De handel wordt vooral gedrukt door de aanhoudende onzekerheid... over de Europese schuldencrisis. Amerikaanse analisten voorspellen dat er ook tijdens de belangrijke top... van vanavond geen harde noten worden gekraakt. Kijken we nog even naar Japan. De Nikkei staat daar na vier uur handelen op een klein verlies. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website... NOS.nl/slash radio 1 en daar dit vindt is het u de NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster de podcast. Of jij even wil opschieten. Twaalf minuten over, zes. Okay, de Nederlandse fotograaf Anton Corbijn regisseert vanavond de live webcast van Coldplay op YouTube. Vindt Leeft dat plaats? Nog? Jazeker. De band viert het verschijnen van de nieuwe CD met een concert in Madrid. De zanger Chris Martin is duidelijk over de keus van Corbijn. Anton is al geruime tijd een grote held van ons. Dus uh, we zijn door het dolle heen om dit concert doorzetten zijn fotografisch oog aan de wereld te laten zien. All the stupid things I'd say Coldplay met Trouble. In het voorprogramma van de band staat ook een Nederlander trouwens... Vedder Le Grand. Hij maakt een remix van het nummer Paradise. En Coldplay was daar zo van onder de indruk... dat ze hem volgen voor hun voorprogramma. Het moet vandaag gebeuren. De eurocrisis moet worden opgelost. En de wereld kijkt naar Brussel vandaag. Daar zijn alle belangrijke mensen. En dus ook Marco Robin Visser. Goedemorgen Marcel goedemorgen. en goedemorgen lieve luisteraars live vanuit het prachtige Krijnum, een voorstadje van Brussel. Zoals jullie weten zoek ik graag de breuklijnen op. Ik heb nu ook een breuklijn gevonden. Dit heeft trouwens niets met Europa te maken, maar wel met de taalgrens. Want aan de ene kant van de straat waar ik nu ben heet die de Rue d'Argile. Ea Côté heet deze straat gewoon de straat. <lacht> Kijk, wat een verschil. Ik heb me laten vertellen dat hier uh, door deze straat, ongeveer waar ik nu sta, de taalgrens loopt. Een fijne breuklijn om de dag mee te beginnen, dacht ik. Wat dachten jullie? Ja, lekker. Ja, zeker. Zeg, de conflicten nou, zijn er om opgelost dus, uh, te worden, Marco Visser. Uh, zo is dat. Ja. Ja, ja. Uh, vandaag dus een grote dag in Brussel. Ja, er zijn vele grote dagen geweest hè, de afgelopen weken in Brussel. Het, uh, ze rolden bijna over elkaar heen. Ik vroeg me toch ook af hoe uh, mijn collega's dat allemaal volhouden hier. In die, in die drukte? Hebben ze nog wel tijd voor hun eigen leven, bijvoorbeeld? Kunnen ze nog wel slapen? Nou, vandaag weer zo'n belangrijke dag. Hoe bereid je je daar nou als correspondent op voor? Ik denk dat het wel eens interessant is om te kijken... in de keuken van onze collega's die hier in België zo hard werken. Deze straat waarin ik nu ben... is de straat van onze eigen Joris van Poppel. Ik denk dat hij nu met zijn kinderen bezig is. Hij heeft onlangs een baby gekregen. Dat is een van de dingen die ik hem wil vragen. Weet hij eigenlijk wel hoe zijn nieuwe baby eruit ziet? Heeft hij daar nog wel <lacht> tijd voor? En ja, ik wil jullie graag, als ik nog even mag, nog even iets in herinnering brengen. Een heel klein geluidsfragmentje van begin van deze maand. Laten we even luisteren. Réponse globale. Réponse durable. Réponse rapide. avant la fin de ce Voilà het resultaat van deze rencontre. Franco-Allemande. Ja, ik had ervoor gewaarschuwd. het is in het Frans, dus misschien is het goed dat we nog één keer luisteren en dan proberen we de vertaling er eventjes bij te zetten. komt u nog een keer. Réponse globale, réponse durable, réponse rapide, avant la fin de semaine. Voilà le résultat de cette rencontre franco ja, ik geef u even de vertaling voor de mensen die nog niet helemaal wakker zijn. Hè. Een wereldwijde, duurzame, snelle oplossing. Dat is wat we aan het eind van de maand willen bereiken, zei de Franse president Sarkozy. Begin van deze maand. Dus ik dacht, het wordt dus tijd om te kijken hoe het ermee staat. Dat dus allemaal vanuit Brussel. Wij zijn razend benieuwd, Marco, Robin, of jij vanochtend volgende ook. Ook, al, ook al wat maar... nieuws weet te vinden samen met uh, Joris. We horen je uitgebreid deze ochtend uitzending Zeker. Vanuit Brussel, tot ziens. <laughs> Heeft er zin in. Tien minuten voor half zeven is het. Het aantal dorpen zonder bakker, slager en groenteman stijgt gestaag in ons land. Volgens winkelonderzoekbureau Locatus zijn er al bijna 900 plaatsen in ons land zonder winkel heeft gezegd komt daar maandelijks zelfs een woonplaats bij. En dat biedt volop mogelijkheden voor, jawel, hij bestaat nog, de rijdende winkel. De SRV-man, verslaggever Jeroen Schutijzer, ging mee op de kar van Ton van Veen in uh, Uithoorn. Doet u dat nou al 35 jaar met die bel? Ja, ik ben halverwege jaren 70 begonnen. Toen hij is hier in Melbourne meegestopt, kwam ik van school af. U heeft de SRV-tijd nog meegemaakt? Ja, de SRV-tijd. heb ik, ben ik, Zo ben ik begonnen, SRV tijd Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een vaste klant. Wij zijn er heel blij mee. Hij is uh, niet goedkoper als de supermarkt natuurlijk. Maar het voordeel van thuisbezorgen is optimaal. Toen we kleine kinderen hadden... toen waren we dolblij dat hij voor de deur kwam. Je bent toch een beetje... Moreel verplicht erbij te blijven. Nou, ja. wat staat er op uw lijstje vandaag? Half wit, half je volkoren, optimaal en melk. Hoeveel uur maakt u nou in de week? Uh, 70 uur in de week, denk ik zo'n beetje. Dat is hard werk, hè? Ja, maar je weet niet beter. Mijn vader deed het ook al. Dus... Er zijn makkelijkere manieren om geld te verdienen. Ja, dat denk ik ook, maar daar heb ik niet voor gekozen. Je kent de mensen allemaal zo goed en dat is het leuke van het werk. Ik uh, heb het dan goed naar al zin. Uh, vandaar ook dat we deze nieuwe wagen gekocht hebben. Ik ben 54 om nog weer een jaar of 10, 12 verder te kunnen. Dus deze mensen zijn hier thuis nee. en die hebben voor u een krat uh, klaargezet? Nou, dan neem ik hem mee en dan uh, ga ik het opzoeken. Dat is van Albert Heijn, dat moet ja. toch niet kunnen, hè? Ja. Hoeveel klanten heb je nou nodig om met zo'n rijdende winkel een beetje geld te kunnen verdienen? Ik denk als je... Uh... 200 klanten heb, kom je een heel eind. Ik heb ook sleutels in de la leggen, Dan zet ik het gewoon bij de mensen binnen. En dat is door de jaren heen zo gegroeid. En dat gaat prima. Zal ik u dat vertellen? In de jaren 70 sliep ik dus als klein jongetje in een Ajax-pyjama. Ja? Die had ik gespaard bij de. Bij de melleboer? Bij de SRV. Bij de SRV, ja, ja. Leverman van de SRV van je Waarom is die naam SRV eigenlijk verdwenen? Want iedereen heeft het daar nog over, hè? Ja, maar ja, dat is natuurlijk doordat er steeds minder melkhandelaren kwamen... zijn er uh, ook steeds minder groothandels gekomen. En het is allemaal samengegaan. En later is het overgenomen door de SPAR. En de SPAR die wilde ons niet meer hebben als kleine melkhandelaren. En toen uh, heeft Fatol uh, zich er sterk voor gemaakt. Ja, want hoeveel kost zo'n nieuwe wagen? Die kost uh, meer dan 200.000 euro. Denkt u dat er toekomst is voor die winkels? In, vooral in bestaande wijken waar ze nu nog rijden... Dat, daar is zeker bestaansrecht voor. Je kan er best een goede boterham mee verdienen. Maar het belangrijkste volgens mij is nu eerst... om wat, wat er nu nog is, en zeg het een dikke 300 zijn nog... om die op de weg te houden. Zodat als er volgende week of over een dag weer iemand mee stopt... dat die wijk daar weer gewoon door kan gaan. Zijn er jongens of meisjes te vinden die dit werk willen doen? Dat moeten we proberen. Moeten ze op school misschien gaan promoten. Dan zouden ze misschien met stageplaatsen op uh, detailhonderscholen of zo... dat ze zeggen, nou, als stage kan je bij een winkelwagen... Uh, een stage lopen. U komt hier ook altijd? Al 25 jaar. Waarom? Omdat iemand keurig thuis brengt, ben ik ziek, breng ik niet binnen. Betaal ik een week niet en hoor hem niet zeuren. Dat bedoel ik. Nederlanders zeuren altijd over de prijs, hè? Bij mij ook. Wat zeggen ze dan? Zo, het ben je duur, maar dat zeggen ze ook vaak uit de grapje. Want ze weten huisvol dat je duurder bent als een supermarkt. Die mensen accepteren dat. En als het prijsverschil redelijk is, dan nou, wordt voor de deur gebracht. En je hebt de persoonlijke bindingen met de mensen. En dan gunnen ze het je. Wat is een redelijk prijsverschil? 10, 15 procent, denk ik. Proberen we vrijdag. Doet u nooit impuls aankopen? Nee, meer mag het niet vermoeden, de vrouw. Dus dan houdt het op. Dan moet je uitkijken. Tot ziens. Tot vrijdag. Doei. Het is vijf voor half zeven u. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over gebrek aan arbeidskrachten. Terwijl in de Europese Unie 23 miljoen werklozen zijn... schreeuwt het Braziliaanse bedrijfsleven om gekwalificeerd personeel. Duizenden Europeanen hebben de weg naar de Braziliaanse arbeidsmarkt... inmiddels al gevonden. En dat zullen er de komende jaren alleen maar meer worden.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 NLS Radio 1 Journaal. Sport. In de derde ronde van de KNVB-beker... hebben de amateurs van GVVVV... voor een daverende stunt gezorgd. Volgens mij was dat een beetje te veel. GVVVVVV. In Rotterdam werd de eredivisieclub Excelsior... met 3-0 verslagen. Erik Assink, trainer van de Venendalers, wist dat de tegenstander een moeilijke periode doormaakt... en dat er dus mogelijkheden waren. Ik heb ze zaterdagavond gezien tegen Herikles. En dat heb ik de jongens gisteravond op de training op voorgehouden... dat het niet een... Uh, de die is niet heel makkelijk verband en waar ook, uh, ook niet, niet heel veel uh, leuke en, uh, en, en goede dingen te zien zijn qua, uh, qua snelle uh, positiewisselingen, snelle balrelatie, uh, dat, dat zat er eigenlijk allemaal niet in. En ja. dat we kans hadden, dat was mij uh, wel duidelijk geworden. En dat, uh, zo, zijn, zo hebben we ook gespeeld. We hebben ons absoluut niet verstopt. We hebben het aanval gezocht wanneer ik kon en hadden denk ik daardoor ook wel, uh, ook wel recht op, uh, op de overwinning. Ook Achilles29 zorgde voor een verrassing, al was die wel ietsje kleiner. Op eigen veld werden de profs van MVVVV... <lacht> <even slagen. lacht> 1-0 werd het. En de topklasse bereikte daarmee de achtste finales. Volgens trainer Erik Meijers begint Achilles een echte cupfighter te worden. Kijk, ik ben in de prettige omstandigheid... dat wij nu al voor de derde keer in de laatste vier jaar... bij de laatste 16 van Nederland zitten. Dus het is eigenlijk al geen verrassing meer dat Achilles dit haalt. Ik ben wel heel blij, maar uh, ja... Als ik de wedstrijd uh, aanschouw, dan hebben we gewoon dik en dik verdiend gewonnen. En ja, je weet hier uh, thuis op de heikant... Uh, dan gaat het gewoon spook als kunstlichaam aangaat. Dus dan zijn de, de tegenstanders gewaarschuwd. Ja, want Achilles 29 schakelde in de vorige bekerronde Telstar al uit. En vorig jaar was de ploeg uit Groesbeek ook te sterk voor Herakles Almelo. De topper van gisteravond was FC zwonnen tegen RKC Waalwijk. Vorig seizoen vochten beide clubs een verbeter strijd uit in de Jupiler League. Die RKC won en daarmee promoveerde naar de Eredivisie. Nou, ook dit keer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 ja, komt er weer wat vertrouwen terug, denk ik. Heerenveen had weinig problemen met provinciegenoot Harkermaarsen-Boys. Amateurs die uitkomen in de topklasse werden met 6-1 verslagen. Trainer Ron Jans van Heerenveen was na afloop dan ook een tevreden mens. Het waren nog mooie goals ook. Nee, we hebben heel, laal, heel duidelijk laten blijken... Dat ja, er een, toch wel twee klassen verschil eh, tussen, eh, tussen zitten. We hebben het goed gedaan. Ook met dank aan Hakema's Boys, want die eh, groeven zich niet in. Die zetten druk en eh, we kregen ruimte. En eh, eigenlijk hebben we daar over de hele wedstrijd nog eh, te weinig eh, gebruik van gemaakt. Want we hadden dubbele cijfers kunnen halen. Boys werd in het uitverkochte Abelenstra stadion gesteund door ruim 5000 fans. En dat is opmerkelijk, want het dorpje Harkema telt niet meer dan ongeveer 4200 inwoners. Ook FC Os en SC Eindhoven bereikten de volgende ronde in de beker. Dat ging om het te kosten van respectievelijk FC Den Bos en Almere City FC. Nederlandse tafeltennisters hebben in de finale van de Europese, Europese Nations League een pijnlijke nederlaag gelegen. Europees kampioen verloor in Heerlen met 0-3 van Duitsland. Return is eind november in Chemnitz. En opnieuw tegenslag voor het Nederlandse turnen. Celine van Gerner mist mogelijk het Olympisch kwalificatietoernooi in januari in Londen. Van Gerner heeft een breuk in een van haar voetwortelbeentjes. En het herstel van die breuk kan zes, maar ook twaalf weken duren. Afhankelijk van de behandelmethode. Radio 1 Het NOS-journaal.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 En Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd... na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Er zijn vooral tenten en sta nodig om de daklozen op te vangen. Ook Israël is om hulpgoederen gevraagd. Dat land had al laten weten te willen helpen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op veel plaatsen bewolkt... maar de bewolking is niet dik genoeg voor neerslag. De wind is overwegend matig en komt uit het zuiden. Later in de ochtend breekt wat vaker de zon door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden af. De wind draait naar het zuiden tot zuidwesten en neemt in het noordwesten toe naar vrij krachtig tot krachtig. Het blijft overwegend droog, maar de noordwestkust maakt kans op een enkele bui van zee. De middagtemperatuur komt uit rond 14 graden. Vanavond zijn er opklaringen. De wind draait naar het zuidoosten en vannacht daalt de temperatuur naar 7 graden langs de kust... en 4 graden in het oosten van het land. Morgen is er vrij veel bewolking met tijdelijk wat zon... Op de meeste plaatsen blijft het droog en de temperatuur stijgt naar 13 graden in het noorden... en plaatselijk 16 graden in het zuiden van het land. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A7 Saandam richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij de afritte wormen. Er zijn twee rijstoken dicht en er staat 2 kilometer file. Op de andere rijband zat een lange kijkersfile van 10 kilometer. Op de A15 richting Europort, 3 kilometer bij Rotterdam-Charloes... Op de A20 de Hoek van Holland, ook 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. En op de A29 richting Rotterdam, daar staat voorklopend vaanplein een 2 kilometer. De Winterschilder. Voor binnen en buiten. Ja, voor binnen en buiten. De Winterschilder. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito.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 Annexum.nl. Loop geen onnodig risico, Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Let op! Het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wie het werk doen.nl. Auto workforce. Want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Ik geef om zijn hersenen, die nu nog helder denken.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 Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In de thaise hoofdstad Bangkok houdt iedereen de adem in. Dat het water dan aan het centrum van de stad gaat komen, dat is wel zeker. Maar wanneer, en vooral hoeveel, dat is een kwestie van afwachten. Correspondent Michel Maas is in het centrum van Bangkok. Michel, al in het water ook? Nou nee, nog niet. Maar er zijn wel al een paar plekken waar uh, een van de rivieren van de stad... een beetje buiten zijn oevers is getreden.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 Gaan we naar Turkije. Dat gaat nu toch hulp accepteren na de aardbeving van zondag. Zelfs van Israël. Na aanvankelijk alle hulp te hebben afgeslagen... gaan de Turken nu toch akkoord met hulp... nu de omvang van de ramp duidelijk wordt. Bijna 500 doden en in het rampgebied blijft de angst bestaan voor naschokken. Reportage vanuit Nachtelijk WAN van correspondent Bram van Meulen. WAN is opnieuw pikken donker...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 Eh, oh, en, de, en, en de vleugels van de kip, die worden hier ook, die worden hier ook uh, geserveerd. 1999, uh, sonra de aldemen, eh. Op het nieuws blijven ze maar praten over die aardbeving. Natuurlijk de jongens dat hier in Van ook. Het is midden in het hart van de stad, allerlei gebouwen die zijn ingestort. oude. Ja. Ja, in, in onze buurt zijn nogal wat mensen gewond geraakt door allerlei puin dat van de daken komt. Dakpannen, eh, betonnen riggels die loslaten, stenen die op de hoofden vallen van de mensen. Eh, maar gelukkig is er van mijn familie niemand omgekomen. Helemaal. En daar is de kebab. Mafia de Olsen, smakelijk eten. Bram van Meulen in Van en een beetje goed nieuws komt er toch nog uit het gebied. Zojuist is een 18-jarige student nog levend onder het puin vandaan gehaald. Twee weken na hun succesvolle EK werden de Nederlandse tafeltennisvrouwen eindelijk voor eigen publiek in het zonnetje gezet. Nou, vooral een reden toe, na het goud voor het team en de individuele Europese titel voor het Lijau. Maar door het drukke wedstrijdprogramma was het nog niet tot een huldiging gekomen. Nou, gisteravond was de Nederlandse ploeg in Heerlen voor opnieuw een belangrijke wedstrijd. Maar ja, de gedachten gingen natuurlijk vooral terug naar het EK.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 En wij mogen blij zijn in Nederland dat we de tafel tenminste zover hebben gekregen, hoor. Met Li Jiao en Li Jé? Li Jien, en wat? Daar heb je toch twee, uh, echt een goeie. Die hebben iets uh, wat wij niet hebben, Nederlanders, Of wij te nuchter zijn, weet ik niet. Maar ik denk het haast wel, hè? En daarvoor willen we ze natuurlijk uh, graag even in het zonnetje zetten. Geef ze daarom een davelapplaus. Linda Klaimers! Li Jiao, Brit-Ierland. Li Jé. Elena Timina. En dat zijn dan de namen van de Europese kampioenen. Elena Timina is één van hen.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 En dan was er nog één speelster die nog eens wat extra in het zonnetje moest worden gezet. En op het Europees kampioenschap was er natuurlijk nog meer voor uh, Oranje Li Jiao. Want zo werd uh, voor de tweede keer in haar carrière uh, gekroond tot kampioenen van uh, Europa. Doet ze het weer. Li Jiao, Europees kampioen. Een prachtige prestatie op haar leeftijd. Maar die leeftijd lijkt geen vat op haar te hebben. Want Li Jiao won niet alleen goud met de landenploeg, ze won ook individueel goud op het EK. Hoe bijzonder waren die titels? Dat is zelf bijzonder. Uh...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 Dames en heren, geef ze nog één keer een applaus voor de vierde konoprij. Europees kampioen, ons eigen, Oranje! Verslaggever Edwin Cornelissen was dus in die sporthal in Heerlen... waar de Nederlandse tafeltennisfrouwen werden gehuldigd. Ze hadden hoop, maar weinig verwachtingen. de Harkemaarse boys probeerden Heeren Veen uit het bekertoernooi te wippen. Het lukte niet. Straks nog even met de voorzitter bellen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Sahoka. 35 kilometer file. De meeste vertraging op de A7 naar Zaandam. Daar staat 12 kilometer tussen afwit Aan van Hoorn en de afwit Weide Wormer. Dat is een kijkersfile, want op de andere rijbaan zijn ze bezig met het bergen van een vrachtwagen. Die is daar gisteren verongelukt. Hangt daar half in de sloot. Er zijn twee rijstoken dicht en er staat een file van 2 kilometer. Die rijstoken blijven voorlopig even tot uh, een uurtje of acht dicht volgens Rijkswaterstaat. Nou, de ellende begint daar al vroeg. John, uh, wat verwacht je voor de rest van de ochtend? Nou, Voor de rest verwacht ik eigenlijk een minder drukke ochtendspits. heeft alles te maken met... Uh, de, de vakantie in het zuiden van het land. En dat betekent rond half negen en ongeveer 130 kilometer vielen. John Hokka bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 30 minuten voor zeven. Het zou dus vandaag de grote dag moeten worden... waarop de Europese regeringsleiders de eurocrisis een halt te roepen. Vijf vragen over wat voor plannen we kunnen verwachten. Wat wordt er bedacht voor Griekenland? Griekenland moet van zijn enorme schuldenlast worden verlost. Banken zullen daarom 50 of misschien wel 60 procent... van de Griekse staatsschuld kwijt moeten schelden. De banken verliezen dan miljarden. Kunnen ze dat vol aan? Nou, dat is de vraag. Banken kunnen in een problemen komen. Daarom moeten alle grote banken meer kapitaal aantrekken. Ze moeten dat eerst zelf proberen te doen. Als dat niet lukt moeten de landen waar ze gevestigd zijn ze steunen. En in het uiterste geval kan het Europese noodfonds de banken aan geld helpen. Zit er genoeg geld in het noodfonds voor al die hulp? Nee, eigenlijk niet. Het fonds kan nu 440 miljard euro uitgeven. Europa wil dit bedrag verhogen, maar zonder extra geld in het fonds te stoppen. Dat kan door het noodfonds om te vormen tot een garantiefonds. Dat fonds staat garant voor investeerders als die geld uitlenen aan landen of banken. Europa kan het geld uit het noodfonds dan veel effectiever inzetten. Gaat de EU ook nog iets doen om te voorkomen dat landen als Griekenland, Spanje en Italië weer in de problemen komen? Europa wil dat landen hun staatsschuld niet meer laten oplopen. Dus moet Brussel meer macht krijgen om in te grijpen wanneer begrotingen van landen uit de hand lopen. En daarvoor moet het Europees verdrag worden aangepast. Wat moet er verder gebeuren? Als economieën hard groeien wordt het probleem van een hoge staatsschuld. Vanzelf minder. Dus Brussel gaat zich ook bemoeien met het economisch beleid. De EU gaat proberen de groei aan te jagen en de grote verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa kleiner te maken. Maar daarvoor moeten ze het vandaag wel eens worden. En dat moeten ze gaan doen in Brussel. Daar komen de regeringsleiders bij elkaar. En er is vanochtend Mark Robin Visser. Mark Robin, heb je collega Joris van Poppel al ontmoet. Ja, Joris heeft zijn yoghurtje inmiddels op. Of is dat schaaltje niet van jou wat hier staat, Joris? Musli was het. Musli, heel, heel gezond. Je moet de dag goed en gezond beginnen natuurlijk, hè? Koffie erbij, espresso zelfs, heerlijk. Het, uh, het, het, het wordt een lange dag voor jou... Een ja. van de velen van de afgelopen tijd? Ja, we hebben de afgelopen vier dagen twee, uh, al een top gehad. Twee toppen eigenlijk al. En, en een van de euro-landen en één van de, van de 27 EU-landen. Nou ja, goed, dus dat is vrij veel in, in één week. Uh, ooit, heel lang geleden, waren er twee toppen per jaar. En uh, nu twee per week zo ongeveer. Ja, dus, uh, ja. Dat wist jij ook niet toen jij uh, aan dit werk uh, begon? Uh, ik had wel een vermoeden dat het met de euro misschien niet helemaal goed en stabiel zou blijven. Maar uh, nee, nee, sterker nog, twee weken geleden was ik nog van plan om dit weekend een heel mooi verhaal te maken over Kuifje. Die film ging in première. Ik, had een, ik kon een interview krijgen met Steven Spielberg. had oh. Ik geregeld. Ik kon bij de première zijn. Ik zag er helemaal zitten om daar een heel mooi verhaal van te maken. En toen bleek opeens dat de eurotop van dinsdag was uitgesteld naar zaterdag. Nou, dan kunnen alle plannen overboord natuurlijk. Geen twijfel mogelijk. En dan zit je zaterdag en zondag in een vergadercentrum. In Brussel de hele dag. En dan blijkt er woensdag nog weer een top te zijn. Dus dan uh, gaan we gewoon door. Ja, ja je moet wel, hè? Ja. We zitten nu uh, in jouw huis boven... Je hebt net een, uh, een tweede kind gekregen. Gefeliciteerd. Ja, dank je. We moeten ja? een beetje stil zijn, inderdaad. Ja. Want er ligt een baby van twee maanden te slapen... een, een echtgenote en een uh, zoontje van tweeënhalf. Ja. Kom je daar nog wel aan toe, eigenlijk? Uh, ik herken ze nog wel, gelukkig. Ja? Maar de afgelopen, afgelopen week heb ik ze niet heel veel gezien. Ja. Ja. Zeg, hoe heeft jou, je vertelde al dat het heel erg druk was. Uh, hoe gaat het met je? Slaap je nog een beetje? Ja, het gaat goed, hoor. Ik bedoel, er zijn ook heel veel andere mensen die heel hard werken. Dat is op zich niet ja. zo'n probleem. Dus, uh... Ja, dat zeg ik ook vaak tegen mezelf. Als ik uh, vroeg op moet staan en ik kijk inderdaad op de snelweg... dan rijden er al heel veel mensen ja, rond ja, ja. op weg naar hun klussen. Maar dan toch... We gaan het eens dus eventjes uh, aanzien vandaag. Wat denk jij? Wat, wat gaat er vandaag gebeuren? Um, uh, ik, ik, ik hoop dat het niet al te laat wordt. Maar dat zou ook uh, wishful thinking kunnen zijn. We gaan vandaag in ieder geval um, om zes uur s avonds komen alle regeringsleiders... de premiers, Angela Merkel, Bondskanselier, uh, president Sarkozy van Frankrijk... die komen allemaal aan. Um, daarvoor moeten we helemaal klaarstaan met camera's en microfoons. Dat moet geregeld worden. Uh, overdag wordt er nog, gebeurt er nog van alles in, in Duitsland en uh, bij de Europese Centrale Bank. En, ja. Nou ja, dat moeten we ook allemaal in de gang goed, een hele volle dag. Gigantisch volle dag. En we hebben geen idee hoe laat hij gaat eindigen. Joris, volgens mij moeten we eerst eens beginnen met het nieuws uh, door te nemen. Jij hebt ja. een krant, daar gaan we straks naar kijken. Maar de meeste kranten vinden wij hier in Brussel natuurlijk gewoon bij de kiosk. Precies. Beetje, een, weet je een goede? Uh, ja, hier om de hoek zit er eentje in een winkelcentrum... Uh, waar ze heel veel internationale kranten hebben. Zullen we daar eens gaan kijken? Goed plan. Tot straks. Marco weer Visser en Joris van Poppel gaan al op pad in Brussel om nieuws te halen. Zeven, nee, negen minuten voor zeven is het. Trouwambtenaren mogen niet langer homostellen stellen weigeren te trouwen. Met een duidelijke stellingname van de PVV is er in de Tweede Kamer een meerderheid. Die een einde wil maken aan het fenomeen weigerambtenaar, zag politiek verslaggever Michiel Breedveld. Voor de wet hebben homo's en hetero's gelijke rechten. In 2001 stelde het kabinet het burgerlijk huwelijk daarom open voor homostellen. Een unicum in de wereld dat pas in de loop der jaren in andere landen opvolging kreeg. Maar met de invoering van het homohuwelijk is ook een praktische oplossing gezocht voor ambtenaren met gewetensbezwaren. Een trouwambtenaar mag daarom op principiële gronden weigeren homostellen te trouwen. Zolang er in iedere gemeente maar andere trouwambtenaren zijn die dat wel willen. Zodat in iedere gemeente in ieder geval homohuwelijken gesloten kunnen worden.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 Ahmed Marcouche van de P van de A. Nou ja, Op het moment dat een ambtenaar tegen een homostel zegt: Ik trouw jullie niet, want ik, ik ben uh, principieel of persoonlijk tegen homohuwelijken, ja, dan, dan sluit je uit. Dus uh, een ambtenaar moet de wet uitvoeren en dat moet hij doen voor iedereen, zonder aanzien des persoons. Uh, want uh, tegelijkertijd zouden we het met z'n allen heel erg raar vinden als dezelfde ambtenaar of een andere ambtenaar bijvoorbeeld uh, twee Marokkanen niet zou willen trouwen. Dat, dat, dat kan ook niet. En, uh, en waarom zou je dat bij homo's toestaan? Dus het moet zo zijn dat de ambtenaar de wet uitvoert en, uh, en niemand discrimineert. En een overheid die uh, toestaat dat een ambtenaar zegt uh, ik weiger homo's te trouwen. Uh, ja, dan sta je toe dat je dus ook uh, gewoon discrimineert. Maar christelijke partijen menen dat voor andere geloofsopvattingen ook ruimte moet zijn. Partijen als het CDA en de ChristenUnie wisten bij de coalitieonderhandelingen telkens met succes af te dwingen. Dat de huidige situatie niet veranderd wordt. Maar met gedoogpartner PVV zijn daar nu geen afspraken over gemaakt. En die partij bekent nu kleur. Joram van Klaveren. Nou, het is nu zo dat je dus, uh, als uh, homo geweigerd kunt worden om uh, getrouwd te worden. Ja, dat is natuurlijk een uh, fundamenteel onderscheid wat er dan gemaakt wordt tussen homo's en tussen hetero's. En wat ons betreft is dat uh, iets uh, wat uh, nu niet meer kan. Het beleid is altijd geweest van nou laten we het praktisch bezien. Er zijn ambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen een homohuwelijk. Maar als we er nou voor zorgen dat er in ieder geval in elke gemeente door homostellen getrouwd kan worden... dan is er toch geen veldje aan de lucht. Ja, want uh, homo's worden in dat op zich natuurlijk nog steeds gediscrimineerd... vanwege het feit dat zij homo's homo zijn. Wat ons betreft is dat fout. Met de duidelijke stellingname van de PVV... is er nu voor het eerst openlijke meerderheid in de Kamer. PVV, PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren... willen nu dus een einde maken aan die weigerambtenaar. Opvallend daarbij is dat de VVD... warm pleitbezorger van gelijke rechten voor homo's en hetero's... zich nu hult in stilzwijgen. Vermoedelijk om coalitiepartner CDA niet voor het hoofd te stoten... Het lijkt overigens niet waarschijnlijk dat minister Van Bijsterveld, ook CDA, emancipatiezaken, gehoor zal geven aan de wens van de Kamer. Eerder al legde zij moties naast zich neer, waarin de Kamer vroeg voorlichting over homoseksualiteit op scholen verplicht te stellen. En ook de PVV verwacht daarom verzet vanuit het kabinet, Joram van Klaveren. Ja, dat bleek, want Van Bijsterveld heeft ook aangegeven dat zij vindt dat het weigeren om homoseksualiteit een vorm van emancipatie is. Ja, wat ons betreft is dat natuurlijk kul.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 En dat zei Michiel Breedveld. Wij praten hier trouwens na acht uur over. Verder doen we met Vera Bergkamp, voorzitter van COC Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Justitie gaat alles op alles zetten om iedereen die zich ondanks een veroordeling toch vrij kan bewegen, de cel in te krijgen. Het gaat om 6.500 criminelen die al drie jaar onvindbaar zijn, meldt de Telegraaf. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat er een inhaalslag wordt gemaakt... bij mensen die de dans ontspringen. Het gaat om mensen die niet in voorarrest hebben gezeten. Na de uitspraak van de rechter zijn ze vaak onvindbaar. Teven wil de mogelijkheden om verdwenen veroordeelden... alsnog in de kraag te vatten aanzienlijk verruimen. Zo zouden er vaker paspoorten ingehouden moeten worden... en ook bekijkt die of rijbewijzen ingevorderd kunnen worden. Dat zou vluchten moeilijker maken, al dus de Telegraaf. Voor klokkenluiders bij defensie dreigt ontslag, daarover schrijft de Volkskrant. De afdeling Defensie kort DMO, wil een groep klokkenluiders de laan uitsturen. Ondanks toezeggingen van minister Hille, dat die klokkenluiders zal beschermen. Medewerkers hebben verklaringen afgelegd over integriteitsschendingen bij een onderdeel van de marine. Afgelopen week kregen ze te horen dat ze na een reorganisatie niet meer terug hoeven te komen. Daarop hebben ze Hille een brandbrief geschreven, weet de Volkskrant. Hille heeft meteen een extern onderzoek ingesteld. Betrokkenen denken dat de minister is geschrokken van de brief. En door het onderzoek zeker wil weten of DMO zijn toezeggingen voor bescherming nakomt. Inspectie voor de gezondheidszorg heeft de laatste vier maanden 82 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen, meldt het Nederlands Dagblad. Het zou gaan om zorgverleners die ouderen thuis bestelen, seksueel misbruiken, verwaarlozen slaan of vastbinden. De hoofdinspecteur verpleging van de inspectie noemt de melding ernstig. Ze gaat alle meldingen beoordelen. Zaken komen vaak aan het licht door familieleden... die aan de bel trekken, schrijft het ND. Maar het komt ook voor dat collega's van fouthandelende zorgverleners... melding maken bij de inspectie. En minister Verhagen van Economische Zaken... zal vandaag een moreel appel doen op ondernemers en bestuurders... om zich verantwoordelijker te gedragen. Soberheid is de enige manier waarop de financiële crisis... kan worden bezworen, zegt Verhagen in het AD. En volgens hem zijn landen en financiële instellingen en zo met elkaar verweven dat het hele stelsel ontspoort... als één schakel daarin de verantwoordelijkheid niet neemt. Verhagen houdt eh, vandaag een toespraak op de Amsterdamse beursvloer... bij de opening van de beurs. De woede van de mensen op het plein voor de beurs... vindt de minister terecht. Mensen voelen zich machteloos nu de crisis... hun spaargeld en pensioenen raakt. Al dus eh, Verhagen in het AD. In de grote steden wordt de verhouding man-vrouw steeds schever... schrijft de NRC Next. In Utrecht is de verhouding het meest uit balans. Daar wonen 129 jonge vrouwen op 100 jonge mannen. En ook in Amsterdam en Nijmegen. Is het vrouwenoverschot groot? Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht dat de verhouding nog schever wordt.